Van twee uur. Clemens Peters met het enware autoriteit heeft van 2013 tot 2015 niet ingegrepen bij misstanden in slachthuizen in Nederland. De rapportages van een dierenarts, die keer op keer met bewijzen kwam, werden in twijfel getrokken. De man kwam na een paar jaar ziek thuis te zitten, schrijft NRC Handelsblad. Dat beschikt over beelden en vertrouwelijke documenten. Op beelden worden in een slachthuis biggen en geiten levend geslacht. En in een ander slachthuis wordt op de grond gevallen kipfilet weer bij elkaar geveegd en op de transportband gelegd. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender komen elk moment aan in Cucuta, in het noorden van Colombia. Sinds hun vrijlating vanochtend vroeg zijn ze onder politiebegeleiding... onderweg naar die plaats, waar ze ondervraagd zullen worden... en medisch onderzocht. De twee zijn vijf dagen vastgehouden in de Colombiaanse jungle... door de guerrillabeweging ELN. Bolt en Vollender zeggen dat ze veel moesten lopen in het gebied... waar ze vorige week werden ontvoerd, maar dat het goed met ze gaat. Mediahuis, de nieuwe Belgische eigenaar van de Telegraaf Media Groep, wil af van weblog Geen Stijl en van de filmpjes-site Dumpert. We zijn geen moraalridders, maar de twee platforms gaan grenzen over, zegt de topman van Mediahuis in de Volkskrant. Hij wil zich concentreren op professionele journalistiek. Mediahuis is sinds donderdag officieel de nieuwe eigenaar van TMG. In twee bovenwoningen in Schiedam zijn vannacht zeven mensen onwel geworden. Drie volwassenen en vier kinderen, onder wie een baby, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer kwamen er plotseling dampen uit de meterkast. Later bleek dat die afkomstig waren uit een drugslaboratorium onder de woning. Volgens RTV Rijnmond werd daar heroïne versneden. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. In het hele land ligt de regen, maar later vanmiddag wordt het in het noorden weer droog... met ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 7 kilometer en een half uur oponthoud. Er wordt aan de weg gewerkt, maar er staat ook een auto met pech... die de linker rijstrook blokkeert. Verder is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft. Daar staat 2 kilometer. Komt omdat de A4 dit weekend dicht is... en veel mensen via de A13 rijden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam... tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 5 kilometer. En op de N57 Rotterdam brouwers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 Deze dame Madonna begon het allemaal in de jaren 80. Toen had ze heel veel succesvolle singles, waaronder deze, The de Material Girl. De Zandvoort, goedemiddag, het is zeven over twee, jawel... Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. En hij zit weer tegen me, tegenover mij. Hij heeft de week weer overleefd. Albert-Jan, goedemiddag. Ik heb het idee dat die, die, die, die weken van maandag tot en met vrijdag bestaan gewoon niet. Ik, ik ga hier zondags weg en dan, dan zit ik hier weer. Ja, mooi hè? Dat gevoel heb ik. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Welkom bij 3 uur Live Zandvoort op zaterdag. Live vanuit Mediapark aan de Tolweg 10A. Nou, we hebben weer een uh, overvolle agenda Ja, vandaag. en geen zon vandaag. Geen zon? Nee, en nog, en nog geen Lex van der Hoorn. Nee. Zou die nou lekker... We nou de. nou op strand. Ja, ja nee. het is nou, nou rustig <laughs> uh, op het strand. Nou, in ieder geval, uh, om half drie krijgt u het enige echte Zandvoortse weerbericht... van onze collega Lex van der Hoorn. Dat allemaal om half drie. Uiteraard om half vier de evenementenagenda, dus houd die pen en papier bij de hand. Het Dieren van de Week ontbreekt ook niet om half vijf... en die luistert naar de naam Diesel. En het gedicht van de week, oh ja hoor, om kwart voor vijf voor de liefhebbers... Gedachten aan de Zee. Nou, hoe prozaïs kan je het maken. Gedachten aan de Zee, dat om kwart voor vijf. En terwijl er natuurlijk vanmiddag weer volop feest is op het Gasthuisplein en dan heb ik het natuurlijk over culinair Zandvoort. Gisteren begonnen en dat duurt nog tot en met zondag half tien gaat dat door en uh, dat is natuurlijk ook prachtig uh, racegeweld op het circuitpark Zandvoort dit weekend tijdens Italiaa Zandvoort dus als je nog rode Ferraris wil zien dan zou ik zeggen ga dan nou naar het uh, circuit en geniet van die prachtige Italiaanse bolides uh, om drie uur uh, start de kwalificatie uh, en dan hebben we het over de Formule 1 in Azerbeidzjan op het circuit van Baku die begint om drie uur. Uiteraard gaan we dat voor u volgen. En houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Met name natuurlijk onze enige echte Nederlandse deelnemer Max Verstappen. Verder hebben we natuurlijk sport kort. Uh, het laatste uur we ook even kijken we vooruit op het 17e Zandvoortse Golf Open. Op de Kennemer Golf Country Club. En hebben we ook aandacht voor de Oude Haltstraat voetbaltoernooi. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Dankjewel Albert-Jan, voor deze uitgebreide toelichting op de programmering. Jawel, drie uur lang muziek en informatie bij ZFM. En goed nieuws, Lex is er ook. I never got her name, or time to find out anything. I loved her just the same, I rode a different road. Sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silk. Deze hadden we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. De show van Train en show in Blue Deans. Nou ja, vandaar weer op deze zaterdagmiddag gedraaid bij ZFM Zandvoort. En goedemiddag, zo dadelijk het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst deze van Het Goede Doel. Hier is België.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 kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me de druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is me de na. Te Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het toch goed. Was we even bij CFM op de zaterdagmiddag, het uh, vertrekmomentje. We gingen naar uh, de zuidenburen, naar uh, België toe, met het goede doel. Ja, het Stamvoorts nieuws in het kort. Wat is er afgelopen week allemaal gebeurd, Albert-Jan? Nou, dat valt best mee, afgezien, oh. afgezien van een Maserati die iets te hard reed. Een klein beetje te hard. <laughs> een klein beetje te hard, maar ja, dat, is, dat is alweer oud nieuws. Hè? Ja, ja, ja. Geen, oud nieuws. Uh, helemaal geen uh, schade verder ook. Nee, Toch? nee, een nee. nee. beetje glas, schade ja. verder niet. Heb jij natuurlijk, die hebben ze natuurlijk bij jou geclaimd, of niet? Eh, gelukkig niet. Nee, nee, nee, nee. Goed, Zandvoorts nieuws in het kort. Prachtig uitzicht vanuit het Reuzenrad op het Badhuisplein. Op het Badhuisplein draait sinds woensdag het Reuzenrad Skywheel. Vanuit een, het 40 meter hoge rad... heb je een prachtig uitzicht over heel Zandvoort en ver daarbuiten. Een ritje kost 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. Het Reuzenrad blijft staan tot en met 16 juli... en is dagelijks open van 12 tot 10 uur s avonds. In de weekenden tot middernacht bij voldoende belangstellingen. Het is echt even een aandrader om dat te doen. De gemeenteraad vergaat op 27 en 28 juni. Een volle agenda maakt dat de raad niet op 27 juni... maar op 28 juni wordt gevraagd een oordeel uit te spreken... over de ingediende plannen voor de bebouwing van het Watertorenplein. Op 27 juni spreekt de raad onder andere over het burgerinitiatief... herten en de uitwerking van het ambtelijke samenwerking. Ladychef terug in Zandvoort. Marjolein Scholder, voorheen bekend... Van restaurant Lady Chef kookt weer in de Zandvoort. Ze kwam in contact met Bart Schuitenmaker van Brasserie Zin... en toen ze eenmaal aan de praat raakten was het snel gebeurd. De beide horecabeesten hebben dezelfde ideeën over koken... en zij krijgt dan ook de volledige medewerking. Ze is in, te, ondertussen lid geworden van Eurotox... een organisatie die chef koks, die met duurzame, eerlijke en streekgebonden producten werken... Schuitermaker kan zich hier helemaal in vinden. U kunt aanstaande zondag tijdens uh, culinaire Zandvoort opnieuw met haar kennis maken. Zij zal dan in de, te in de tent van Brasserie Zin achter de kachel staan. Welkom terug, uh, Lady Chef, een mede namens ZFM. Uh, Zandvoorts dagje strand is niet duur. Dat was een verrassende kop. Ja, dat, ik dat las. Het is volop zomer met veel zon, ja af en toe niet... en hogere temperaturen, dus een perfecte stranddag. Zo'n uitje kan echter flink in de papieren lopen... omdat er vaak wel een ijsje, biertje of een flesje zonnebrand wordt aangeschaft. Op welke Noord-Hollandse stranden kun je de kosten dan toch zo laag mogelijk houden? Waar krijg je het meeste waar voor je geld? En waar lopen de bedragen juist de, in de hoogte op? Volgens de strandprijsindex van reisorganisatie Travelbird waarin de 310 meest bezochte stranden van meer dan 70 landen... op een rijtje zijn gezet, staat Zandvoort in Noord-Holland op plek 3. De index rekende uit wat je per badplaats gemiddeld kwijt bent... voor zonnebrandcreme, flesje water, een biertje, een ijsje en een lunch. Je kunt voor de goedkoopste dagje strand hangen in Noord-Holland... het beste naar Bloemendaal aan zee. Vond ik ook verrassend uh, gaan. Daar moet je als badgast rekenen op een 33,29 euro. Bloemendaal wordt op de voet gevolgd door Castricum. Hier kost een dagje strandvermaak geteld 4 cent meer... namelijk 33,33 ,33 euro. De top 3 van goedkoopste Noord-Hollandse stranden... wordt compleet gemaakt door Zandvoort... waar je gemiddeld 34,20 euro kwijt bent. Wil je de kosten zo laag mogelijk houden... dan is een bezoekje aan het strand van Wijk aan Zee geen goed idee. Al met al kost je dat 35,17 euro. En het complete overzicht kunt u uiteraard terugvinden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 Radio. Deze van de J.K.'s bent. de Centerfold's. Daarvoor trouwens Ed Sheeran. Ja, dat is weer een nieuwe single uit de hitlijsten van dit moment. Dat was de hit Shape of You. Ja, we kunnen nog steeds stemmen op ons favoriete strandpaviljoen. Albert-Jan, nog ja. één week zei je dat nou? Ja, niet? de countdown loopt. Ja. Want, uh, de strijd om het beste strandpaviljoen van 2017... Kan nog de, tot 13, 30 juni kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl Ook worden de genomineerde paviljoens door Mystery Guests bezocht. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen van Nederland overal. En in de verschillende categorieën. Iedereen kan nu op strandverkiezingen.nl zijn stem nog uitbrengen tot 30 juni. De winnaars worden op donderdag 6 juli bekendgemaakt bij strandpaviljoen De Waterreus in Scheveningen. De winnaar van vorig jaar. Onder de stemmers worden 10 exemplaren van het originele strandwindscherm van Beaufort verloot. Dit jaar zijn de mystery guests nog belangrijker voor de verkiezing dan voorheen. De 40 populairste zaken worden namelijk twee keer bezocht door anonieme beoordelaars. De wedstrijd Beste Strandpaviljoen wordt jaarlijks gehouden om de strand- en binnenwaterpaviljoens te promoten en het imago te versterken. De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland en partners zijn Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland, de NBTC Holland, Marketing en Vakblad Entree. Het is alweer de tiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. Nogmaals, u kunt stemmen via www.standverkiezingen.nl. En ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En stem uiteraard op een uh, paviljoen hier in Zandvoort. Ja, en wat het weer de komende dagen weer gaat doen... dat horen ze dadelijk van Lex van der horen. maar eerst deze. some spots We see the lights they got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Uh, wrist on the wrist, a link of Ooh, Yeah, Laying was still a link of parts. Like we could die all young. Like we could die all blind. Uh, if we could see 20 in 2020 twice we could see it till the end. And that's blind, light on yeah. her face.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 Good gracious Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships Need your information, take vacation to Malaysia You my baby, the paparazzi flashing crazy She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato Walking my mansion, 20,000 painting Picasso bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo She having it, with the color, working on the bachelor I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Average, I'ma make a million on the average I'm riding with no brain, bitch, I'm out of here Do you slide your nights like this? Try on all your knives like this right. Put some spiders 24 uur per dag vanaf de tolweg 10A met de radio en tv. Eerst hoorde je de zinger van Kelvin Harris. Dat was A Slide. Ja, Albert-Jan, hij zit weer uh, tegenover ons en uh, voor jou uh, naast je Lex van den Horen. Goedemiddag, Lex. Welkom. Goedemiddag, Rob. Zo is jouw weg geweest. Uh, wisselvallig waarschijnlijk. Wisselvallig? Ja. Wisselvallig. ja? ja, ja. Nog, uh, nog naar het strand geweest? Nee, het was weer. Ja, één keer. Ja. keer. Ja, ja. Oké. Okay. Maar ja. uh, vanochtend gingen we even, uh, ging het even los hè, met die regen. Tjonge, jonge, jonge. Ja, maar Tjonge, van de week jonge, jonge, jonge. Het Ene dag was het, was het subtropisch, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En de, nacht, de dag daarna was het weer. Uh... Ja, dan was het weer mooi weer. Of hommeles, nou ja. ja. ja. <laughs> Zoiets. Ja. Maar voorlopig hoeven we even niet te sproeien. Oké, okay, nou... Want het, het is er is genoeg gevallen van de rond. Toch? Ja, dat is waar. Ja, de, maar de, de wind die is wel uh, aangetrokken. Hè? Dus het is uh, windkracht 5 met, met windstoten tot 6 op het strand. Dus uh, okay. ja, je kan, uitwaaien, je kan ja, uitwaaien. Even lekker uitwaaien op het strand. <laughs> ja, ja. Nou ja, ook een idee. Ja. En de temperatuur op het strand is 18 graden. En in het dorp is het een graadje hoger, 19 graden. Dus daar kunnen we het mee doen. Morgen ook. nog 19 graden. En dan staat er ook een vrij krachtige westelijke wind. En dan is het wisselend bewolkt. En er is een kleine kans op een bui. Dus neem voor de zekerheid de pluutje mee. Maar je kan dan ook wel lekker uitwaaien. Vrij krachtige wind. Hij is dan uit het westen. Nou, dan gaan we naar de maandag. Daar heb ik me al op verheugd. Gisteren al, toen zag ik het al aankomen. Dan is er veel zon. Ach veel zon. Oh. Ja. Na het weekend. Het weekend. Ja. Ja. En met, met dit weekend met culinaire zandvoort. Ja. Kan niet omdraaien? Als je het blad nou eens omdraait, kan je dan een andere. Ja. weer? Ja, misschien werkt dat. <kluis> ja. help, niet. Help, help, ja. help niet, help niet, ja. help, help niet. Er staat dan een, een matige westelijke wind. De windkracht uh, 3, ongeveer. En een uh, maximumtemperatuur van uh, 20 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Ja. Het is een, een normale zomerse dag, uh, maandag, niet verkeerd. Dan dinsdag, dan is het uh, meest bewolkt en dan is het hoge bewolking. Geen lage bewolking, hoge bewolking. Dan blijft het droog met een uh, wind die uit het oosten komt, windkant 3. En dan door die oostenwind wordt de warmte aangevoerd en dan is het 24 graden. 24 graden. Nou, dat ja. is lekker. Maar dan uh, woensdag zakt die weer, hoor. Oké, oh, is maar... wel een yo yo, hè? Ja. ja. Uh, na het weekend uh, hebben we dus uh, weer op, op, op. Uh, kom er even niet uit. Oplopende temperatuur. Oplopende temperatuur. En uh, na dinsdag dan is er ook weer kans op regen. Hmm. En hoe dus... zit het uh, met uh, de donderdag? Donderdag. Weet je dat al? Dat is zo of niet? ver weg. Ja, een, ja zo, maar dan heb ik een vrije dag namelijk. Dus, heb jij een vrije dag? Een vrije dag. Jongen, ja, zit, zit hem in je agenda. Donderdag. <laughs> nou, ja, donderdag. Nationaal feestdag. Kijk, ik kan dat wel even heel snel globaal voor jou bekijken. Ja, heel graag. Ja. Heel graag. Dat is wel dan een lokaal weerbericht ja. dan. Hè? Je gaat gewoon even naar ja. www.meteopagina.nl, of niet? Nee, nee, nee. Heb je weer een andere site voor? Ja, daar heb ik weer andere informatie. Oh, dan is het. Uh, uh Bevolkt. Bevolkt. Hmm. Bevolkt. <kijf> Heb ik weer. Uh, ja, Maar je bent toch geen aan aanbidder, toch? Nee, nee, helemaal ja. niet. Maar Daar zo, ik niet van. Zo te zien blijft het wel droog. En er staat een, een matige westelijke wind. En oh. de temperatuur die komt ongeveer uit op een uh, graad of... Uh, 20, 21 graden. Oké, okay, nou best aardig. Oh. Toch? Dus helemaal niet verkeerd. Nee, helemaal nee, niet u, u, verkeerd. Fietsweer, hoor? Nee, hè? Fietsweer. <laughs> ja, fietsweer. <laughs> fietsweer. Heb je wel een fiets? Ja, die heb ik ook. Ja. Oké. Okay. Maar de banden zijn een beetje zacht, hè? Zo weinig gebruikt, dus. Hé, uh. <laughs> hey Lex, mag ik je weer hartelijk danken? En hoe kunnen de mensen jou ja, blijven volgen? Dat Het is weer ook. Op uh, www.mediopagina.nl en op Twitter. Dat is uh, op uh, Meteo Zandvoort. En ook op uh, Facebook Meteo Zandvoort. En op Text TV, Kanaal 40. Kanaal 40, digitaal via Ziggo. Precies. Dankjewel Lex. We gaan nog even genieten weer, uh, van het uh, mooie weer... wat uh, begin volgende week gaat komen. En we spreken jou volgende week weer. Oké, okay, tot volgende okay, week. Tot dan. Doei. Het weer is altijd te volgen via www.meteopagina.nl. De website van onze eigen weerman Lex van den Hoorn. Ja, en dan komt er nou weer een lekkere gauw houden aan. Hier is Jim Crouchy in de Berkberg Bad Leroy Brown. ...mee zingen met de uh, des van Jim Croce... ...en de bad, bad Leroy Brown. Ja, zo dadelijk weer meer nieuws... ...bij de zaterdagmiddag van CFM. Maar is deze... Ja. Lekker meezingen met deze van Roger Clover en Kest en Love is All. Ja, we kunnen allemaal genieten in Zandvoort... van die mooie zandsculpturen, Albert Jan. Klopt, en we gaan even, een, even terug naar afgelopen zondag. Want Fergus Mulvaney is afgelopen zondag uitgeroepen... tot de nieuwe Europees kampioen zandsculpturen. Zijn interpretatie van het werk van de Nederlandse kunstenaar Eppe de Haan... was in de ogen van de deskundige jury deze titel meer dan waard. Het thema was Hollandse meesters... Het thema is uitgezocht vanwege de grote tentoonstelling Hollandse meesters uit de Hermitage, die vanaf 7 oktober tot en met 27 mei 2018 te zien is in de Hermitage Amsterdam. De dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg krijgt circa 60 werken van de groten der Nederlandse schilderkunst in bruikleen. Het Zans Festival werd, werd dit jaar ondersteund door een aantal musea van naam, namelijk de Hermitage in Amsterdam, het Escher in het Paleis. Uit Den Haag en het Rembrandthuis in Amsterdam... en de Rijksstudio van het Rijksmuseum en het Museum gaven de steun aan het Zandvoortsmuseum. De Hollandse meesters, niet per se uit de Gouden Eeuw, hoeven te komen... bewees de ier Mulveny met zijn winnende sculptuur. Hij benaderde de stijl van de kunstenaar Eppe de Haan in zijn beeld. De vrouw van de Haan was bij de prijsuitreiking aanwezig. Het was uh, alweer de zesde keer dat Mulveny meedeed aan het Europees kampioenschap. De bescheiden kunstenaar kregen fles geestelijk vocht... en een beeld van de Zandvoortse kunstenares Marlene Scherps. Het was het zesde opeenvolgende Europese kampioenschap... en de zevende keer in successie... dat de kunstenaars van de Zandsculpturenacademie hier hun werk tonen. De allereerste keer ging het om een Nederlands kampioenschap. De zandsculpturen zijn toch tot circa begin november te bezichtigen... En bij iedere zandsculptuur staat een folder... waarin de route langs de zandsculpturen staat aangegeven... zodat u geen één van deze mooie zandsculpturen hoeft te missen in Zandvoort. Deze zijn allemaal even mooi, dus kom naar Zandvoort... en geniet ook van de zandsculpturen. Het is inmiddels kwart voor drie. Ja, we hebben zin in de zon met deze single. Come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 Despacio, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te perdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo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 Despacito. Quiero desnuderte a besos despacito. Yeah. En las paredes de tu laberinto. door This is how we do it down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming, ay, bendito. I can go forever cuando esté contigo. Uh, yeah, yeah, yeah. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. We'll be Vivo me man Gewoon vrolijk van, hè? De muziek van Kid Creole en de Coconuts op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op Zaterdag. Je hoorde de single Anycut, een wat minder bekend plaatje van ze... maar wel leuk, vandaar dat we hem ook draaien voor je. We gaan het hebben over het Zandvoorts Museum... want het Zandvoorts Museum is verzelfstandigd. Er is een nieuw bestuur, gepriva, geprivatiseerd Zandvoorts Museum. Nog voordat de Europese Europees kampioen zandsculpturen bekend werd gemaakt maakt de wethouder Gert Tonen de namen van de beoogde nieuwe bestuur... van de geprivatiseerde Zandvoortsmuseum bekend. Museumbeheerder Hilly Janssen wordt directeur. Freek van Kessel, Bob Crezee, John Robben, Marije Nederveen... Volkert Bloemen, Peter van Delft en René de Vreugd... gaan de nieuwe directeur van het onafhankelijke Zandvoortsmuseum... Hilly Janssen ondersteunen. Wat Hilly wil doen, zullen wij faciliteren. We hebben het volste vertrouwen in haar, zei een van de nieuwe bestuursleden. Tevens de tonen een nieuw boekje over de openbare beelden in Zandvoort. Komende week, dat is dus deze week, ligt het boekwerk in de winkel. Het boekje staat vol met de openbare beelden van onze gemeente en is er een wandelroute in opgenomen. Dus een nieuw bestuur voor het geprivatiseerd Zandvoortsmuseum, onder leiding van directeur Hilly Janssen. Nou, dat is uh, mooi nieuws uh, voor het museum, uh, Albert Jan. Ja, ik vind, het een, ik vind het nogal een stap, hoor. Ja, is het ook. Zeker. Dus... Uh, ik hoop jullie binnenkort er eens even over te spreken. Oké, okay, ja, halen we er in de uitzending. Ja. Uh, misschien een uh, goed idee, ja. Oké, nou nog één plaat uh, tot aan het uh, nieuws. En uh, weer van uh, drie uur, ja, als je, als je wil starten. Nou ja, het is uh, in ieder geval een uh, speciale uitvoering van de singer van Colonel Abrams. Hier is Trapped. I can't get out